9 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Bij een grote ontploffing in de stad Diyabakar in Zuidoost-Turkije zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel precies is onduidelijk. Er ontploft een autobom bij een politiebureau. Volgens de Turkse autoriteiten zijn er politiemensen en burgers onder de slachtoffers. De Koerdische PKK zou achter de aanslag zitten, maar nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In Diyarbakir wonen veel Koerden. Een paar uur voor de ontploffing werd een leider van de Koerdische oppositiepartij HDP opgepakt in de stad. De politie in Parijs is begonnen met het ontruimen van een illegaal migrantenkamp in het noordoosten van de stad. De bewoners, ongeveer 2500, worden over tijdelijke opvangcentra verspreid. De groep bestaat uit Soedanese, Afghanen, Eritreërs en Ethiopiërs. Het is al de vierde keer sinds juli dat het kamp wordt ontruimd. Steeds komen er weer nieuwe mensen hun tent opzetten. Mogelijk zijn er grote groepen migranten uit Calais gekomen... waar kort geleden het illegale kamp de jungle is ontruimd. Nederland kan nog een stuk duurzamer worden, concludeert het CBS... op basis van nieuwe duurzaamheidsdoelen die de VN vorig jaar heeft opgesteld. Op het gebied van klimaatbescherming, groene energie... en economische en sociale ongelijkheid... doet Nederland het slechter dan een aantal andere Europese landen... Zo worden er per bewoner nog relatief veel broeikasgassen geproduceerd. Nederland doet het vergeleken met andere Europese landen wel goed in onder meer de rechtspraak, het onderwijs en de gezondheidszorg. Vodafone Nederland heeft zijn breedbandinternetafdeling verkocht aan T-Mobile, dat daardoor 150.000 nieuwe klanten krijgt. Vodafone verkoopt het bedrijfsonderdeel om te kunnen fuseren met Ziggo. De Europese Commissie had de verkoop geëist. Hoeveel T-Mobile betaalt voor de breedbanddivisie is niet bekendgemaakt. Vodafone Nederland en Ziggo hopen op 1 januari te fuseren. Het weer nog vooral bewolking vandaag, maar ook af en toe wat zon. Tegen de avond breidt de regen in het westen zich uit over het hele land. En het wordt zo'n 10 graden. In het weekend blijft het wisselvallig bij 8 tot 11 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John de files met de meeste vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden, 3 kilometer. Heeft te maken met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Drie rijstroken zijn afgesloten, vertraging zo'n 10 minuten. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt Prins Klausplein, 8 kilometer. Daar is de vertraging een kwartier. Heeft te maken met bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht.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 Toen hij vroeger naar de, film, naar de bioscoop ging... en uh, er was altijd reclames ervoor. En dan had ik je Nederlands biermerk... die had hele mooie, uh, mooie, mooie filmpjes om hun biermerk te promoten. En uh, dat uh, onder het motto van vakmanschap is meesterschap... hoorde u het uh, Grols Interlude 6 en 7. Eerlijk jazzy-achtig nummertje... wat dan achter op de, of als achtergrond diende voor de reclamespot... Goed, welkom terug bij het tweede uur van ZFM Jazz. Het is zeven minuten over elf op deze 30e oktober 2016. Geheel iets anders. De titel van het CD is A nieuw Perspective. En uh, daar wordt uh, door vele artiesten op meegedaan. Maar onder leiding van Donald Byrd op trompet... Henk Mobley op de Noorsaks... Donald Best op vibrafoon... Kenny Burrell op gitaar... Herbie Henk op, op piano... Butch Warren op bas. En Les Humphreys on drums. Gaat u er nog eens rustig voor zitten en geniet u van Chant. is, van als je wat langere track draait... Is dat, dat zijn de nummers waar elk instrument toch zijn eigen onderdeel van kan uitmaken, waardoor je dus elk instrument ook eens een keer duidelijk uh, onder de aandacht kan brengen. We blijven uh, op deze de nummers uh, van Chant speelde natuurlijk ook de gitarist Kenny Burrell. En we blijven even bij Kenny Burrell, uh, van zijn LP Midnight Blue. Wordt hij uh, bijgestaan door Stanley Turrentine op de Noorsax, Kenny Burrell uiteraard op gitaar, Major Holy op bass Bill English on drums en Ray Barretta op Congas. Het heerlijke Saturday Night Blues... onder u, de kenners onder u zult ongetwijfeld gemerkt hebben, dit was niet Saturday Night Blues, maar Chitlins con carne, ook van Kenny Burrell, ook een prachtig nummer. Over naar Barney Kessel, en Barney Kessel ook een gitarist, wordt bijgestaan door Ray Brown op bas en Shirley Mann op drums. En luistert u naar hun uitvoering van Satin Doll. swing op gitaar van Barney Castle, met Ray Brown op bas en Shirley Mann op drums het heerlijke swingende, soft swingende satin doll ze kan natuurlijk niet ontbreken uh, tijdens deze ZFM Jazz op deze zondagmorgen Ella Fitzgerald uh, haar stem en Count Basie's orchestra op de achtergrond die kunnen samen uh, een prachtige titel uh, verzinnen voor een cd A Classy Pair, Ella Fitzgerald sings Count Basie plays ...with the Count Basie Orchestra... ...luistert u en swingt u naar... ...Just the Sittin' and the Rockin'. I don't go out... Walking. Again Classy Pear. Ella Fitzgerald met Count Basie en zijn orkest. Met het heerlijke, easy swingende Just Sitting on a rocking Chair. Geheel iets anders. Slide Hampton. Uh, Slide Hampton uh, met een, uit de serie Jazz in Paris. Een opname uit 1963. Het nummer Exodus. naar Basie. En uh, er zijn een hele serie LP's van uitgekomen. Basie's Jam. En als je dan ook kijkt wie er allemaal meewerken aan uh, deze prachtige jazz, dan, uh, dan is het inderdaad een jam-sessie. En uh, op vele LP's terug te vinden. Uiteraard Count Basie op piano. Wat dacht u van Benny Carter op alt-sax? Eddie Lockjaw Davis op tenorsaxofoon, Clark Terry op trompet. El Gray op trombone. Joe Pass op gitaar. John Hurt op Bas en Louis Belson op drums. Uiteraard geproduceerd door Norman Grans. Een opname uit 1976. Nou, als u alleen thuis bent en u houdt van jazz... zet dan de volumeknop iets harder, want dit swingt erover. Mama, don't wear no trousers. En het, de tenorsaxofoon van Eddie Lockjaw Davis. Heerlijke, echte jazz. Goed, de titel. Mama Don't Guerno Drowsers. Vraag me niet hoe ze aan die titel komen. Ik heb hem niet verzonnen. Geheel iets anders en gauw door, want we naderen alweer de klok van een 12 uur bijna. Wat ik ook niet wil onthouden is een pareltje. Het is een instrumentaal nummer. Het is de uh, Acoustic Alchemy. En, u, en laat u zich verrassen door het volgende nummer. Playing in Time. met Playing in Time. Het is een prachtige cd met The Very Best Of. Er staan ook prachtige andere mooie instrumentale nummers op. Maar wie weet, dat voor de volgende keer. Uh, twee uur ZFM Jazz zit er bijna op. Uh, ik heb het met plezier voor u samengesteld en gepresenteerd. Ik hoop dat u met net zoveel plezier heeft geluisterd. We gaan eruit met het Count Basie Orchestra... onder leiding van Bill Hughes. Een live opname van een concert uit 2006... wat ze in Japan gaven... We gaan er swingend uit met Corner Pocket.